Want uh, in Raad de Royal kunt u dat puntenaantal fors laten stijgen, want uh, de tot nu toe behaalde punten, drie dus, gaan we vermenigvuldigen met de punten die u nu gaat verdienen. Uh, we zijn op zoek naar iemand van de koninklijke familie. U krijgt zometeen vier aanwijzingen. En als u het weet, meteen zeggen, want hoe eerder u het weet, hoe meer punten u krijgt. Hier komen de hints. Vier. Ik ben wel eens de prins van Oranje Groen Links genoemd. 3. Tijdens mijn bruiloft ging Juliana ter communie. Prins Maurits. Ja. Yes. Heel erg goed. Um, ja. Dat betekent? Dat is drie maal. Drie. Drie is? is uit je hoofd. Uit <laughs> je hoofd. Is negen. Negen. Maar we lange na niet de 21 die we had moeten hebben. Maar dat had u al door, hè? Ja, de vragen waren ook wel extreem moeilijk. Jazeker. Maar u gaat in ieder geval met de eer naar huis. Dank u wel voor uw deelname. Blijf vooral uh, uh, het uh, Koningshuis uh, goed volgen. Uh, en u heeft in ieder geval de eer dat het nieuws voor u is uitgesteld. Daar gaat u mee de geschiedenis ja, in. Ja, bijzonder, We gaan naar het NOS-Jana van 9 uur met Jan van der Put. Graag ja, gedaan hoor van de Putten met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima maken een vaartocht over het ei. Samen met hun dochters en onder andere burgemeester van der Laan... varen ze langs schepen en platforms met daarop sport en cultuur. Er zijn optredens van het Nationaal Ballet, de Nederlandse Opera... en het Concertgebouw Orkest dat samenwerkt met DJ Armin van Buren. Het gezelschap legde onverwacht even aan bij het podium... waar het orkest en van Buren speelden. Turner Zonderland hield een oefening aan de rekstok... en langs de route stonden sporthelden als Marianne Vos, Bart Veldkamp en Inge de Bruin. Na de koningsvaart krijgt de koning met zijn gezin een diner aangeboden in het muziekgebouw... en is het publieke deel van zijn inhuldigingsdag voor hem voorbij. Voor de vaartocht luisterde het Koninklijk Gezelschap via een videoverbinding naar het Koningslied. Dat werd live gezongen in Ahoy in Rotterdam door artiesten en publiek. In veel provincies werd dat lied op speciale plaatsen uitgevoerd... In Limburg, Drenthe en Utrecht ging het evenement niet door. In de eerste twee gevallen omdat er te weinig belangstelling was. En in Utrecht ging het niet door omdat de organisatie geen risico wilde nemen. Er was volgens ooggetuigen een gespannen sfeer op de neuden. De NS heeft vandaag ongeveer net zoveel reizigers naar Amsterdam vervoerd als vorig jaar op 30 april. Rond 7 uur vanavond waren het er 239.000. Tienduizenden mensen hebben Amsterdam inmiddels weer verlaten. Problemen hebben zich volgens de NS tot dusver niet voorgedaan. De NS ziet ook gemiddelde bezoekcijfers aan Eindhoven. Na Amsterdam de drukste plek in Nederland. Tot 7 uur vanavond reisden zo'n 70.000 mensen met de trein naar Eindhoven. Dan nog het weer. Vanavond nog wat zon. Vannacht is het fris met in het Noordoosten lichte vorst... en op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen flinke periode met zon. 13 graden op Texel, 18 in Limburg. En daar kan s'avonds een bui vallen. Dat was Dit het is... NOS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Robert Meder en Margreet treintjes. Welkom terug op de Dam in Amsterdam vanuit de industriële grote club. Ook het komend uur volgen wij de koninklijke stoet op de voet. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat de koninklijke uit Madrid doen in de Champions League. Ze zijn een klein kwartiertje bezig denk ik. Ronald van der Geer. Ja, komt er een troonswisseling of niet? Want Dortmund zou dan toch een soort troonopvolger zijn van die grootheden uit Spanje. Het is nog altijd 0-0 in een wedstrijd die 19 minuten onderweg is. En dat is eigenlijk een klein wonder. Want Madrid heeft drie grote kansen inmiddels laten liggen. Twee keer Weiden verder die reddend kon optreden. En Euziel was het die naschoot. Alleen Lewandowski is een keer in de buurt geweest van de Spaanse doelman. Gutsen is inmiddels al geblesseerd uitgevallen bij Dortmund. Dat het niet naar zijn zin heeft in Madrid. Krooskrooits is zijn vervanger. Het is een eenrichtingsverkeer. Het moet een klein wonder worden. Wil Madrid hier niet scoren? Voorlopig is het na 19 minuten nog 0-0. Nu Cristiano Ronaldo maar weer naast. Goed, dat was Ronald van der Geer bij het voetballen. U begrijpt dat we hier verschillende gasten gaan ontvangen. We gaan schakelen door het hele land. Um, Matthijs van der Wiel, daar gaan we eerst eens even kijken. Matthijs, um, jij bent op de boot op het ei. Het wordt langzaam donker. Ze hebben voorspeld dat het uh, wellicht aan de grond gaat vriezen. Het wordt een stuk frisser, kan ik me voorstellen. Dat wordt het, maar uh, dat zal niks uitmaken voor de koning en de koningin. Want die komen zojuist aan op de locatie van het feest van vanavond. Lekker binnen in het uh, muziekgebouw aan het ei. Met uh, aan de kop van het muziekgebouw, van, uh, uh, van het café daarvan, een, uh, een ponton. Een, uh, Stijger Met een rode loper erop. Waar nu de prinsesjes van boord stappen als eerste. Ze het koud. Ze hebben een bruine eh, cape gekregen aan boord. Ze worden verwelkomd door premier Rutte. En nu komt Maxima van boord. En daar komt Willem-Alexander van boord. Begeleid door percussionisten op de achtergrond. Die op een blauw verlichte trommel staan te rammen. Met grote stokken. Eh, er komt nog een hele show hier met vuurwerk. Als ik het goed begrepen heb. Ook met Stralia. ...in de lucht en met water dat gespoten wordt door blusboten. Maxima zwaait naar de vele camera's. Ze zijn er de hele dag bij geweest, fotografen uit de hele wereld. En ze stappen nu de trappen op naar dat grote, prachtige terras van dat muziekgebouw aan het EI. Nog een keer poseren, nog een keer zwaaien. Ze zijn het nog niet moe. Eh, nog een keer een paar foto's voor die cameramannen en die fotografen uit de hele wereld. En dan, dan komen ze zo bij dat Gebouw aan. En dan is het toch niet een intiem feest? Want ik heb uh, ongeveer alle bobo's van Nederland gezien daar. Uh, nippend van de drankjes en uh, hapjes nemend van de zoutjes. Wachtend op de aankomst van het bootje, kamerleden captains of industry, uh, nou ja, wie je maar kunt voorstellen. Het is niet een intiem feest voor de vrienden. Je hoort op de achtergrond de trompetten en de strommelaars die hebben zich even stilgehouden. Daar is inderdaad, is inderdaad een bootje van de brandweer dat zich daar positioneert bij de stijger. En dan begint zo dadelijk het eindspektakel van deze koningsvaart. Door naar Anne van der Veen, want jij was erbij toen het, het koninklijk echtpaar en hun dochtertjes uit de boot stapten en uh, het podium opgingen bij Armin van Buren. Ik kan me voorstellen dat iedereen daar gewoon niet gelooft wat ze zagen. Ja, ik was er niet helemaal bij. Ik stond hier op de Jan Sieverbrug waar iedereen die geen kaartje had voor dat concert toch mee kon kijken. en Iedereen ging hier werkelijk uit zijn dak en op dat moment dat ze uitstapten, ja, iedereen voelde zich bevestigd, want uh, Armin van Buren... Het was uh, ja, heel gaaf en uh, de hele brug uh, ging heen en weer. Iedereen ging helemaal uit zijn dak. Dus het was echt uh, ja, zeker de moeite om er toe te gaan en om te luisteren. En, uh... Engelse vriendinnetjes mee? Ja. Wat vonden zij ervan? Snappen ze dit? Uh, ze vinden het wel heel raar, maar ze vinden het allemaal wel heel gaaf. Ze gingen ook uh, gewoon heel leuk meedoen vandaag en hier ook. Dus uh, ja, ze genoten er ook van. Inderdaad, de hele brug, ja, bouncing in het Engels. Is dat dan, uh, het ging hier op en neer. Iedereen juichen, iedereen joelen. En uh, ja, het was uh, voor mij wel het hoogtepunt van de Koningsvaart. Daar kan ik me iets bij voorstellen, hoor. Goed, we gaan naar uh, Eindhoven. Martijn van der Zanden. Eerder berichten, die de laatste berichten die ik heb meegekregen... waren 150.000 mensen die daar in de stad waren. En uh, ze waren nog steeds counting, om het zo te zeggen. Zouden er wel veel meer kunnen zijn? Heb je enig idee hoeveel er in Eindhoven zijn? Nou, uiteindelijk heeft de burgemeester gezegd uh, 175.000. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, wel, dat is geen recordaantal, maar wel een flink aantal natuurlijk. En uh, nou ja, de feesten gaan hier langzaam afbouwen. Daar hebben ze tot, uh, tot 11 uur de tijd voor. Dan eindigt het laatste feest. Dat is hier op het uh, Stadhuisplein, waar ik nu aan de zijkant ben. Op de achtergrond hoor je misschien nog de muziek. Ik zie de lichten in de verte, terwijl de lucht ook langzaam uh, een beetje oranje kleurt. Ik dus even kijken. Hier twee mensen die tegen een bruggetje geleund staan met een biertje... Heb je een beetje een leuk feestje gehad? Ja, hartstikke gezellig. En jij? Een heel leuk feest. Is Nederland 1, 2 of 3? Dit is Radio 1. <laughs> en, uh, blij, ga, ga je nog lang blijven of uh, dadelijk richting huis? Nee, ik ga richting huis. Als ik nog een paar meer drink, dan gaat het een keer verkeerd. En jij, wat ga jij doen? Uh, ik ga voor ons een taxi bellen. Zodat wij samen naar huis kunnen. Zodat ik voor ons samen een emmer neer kan zetten. Is het nodig? Voor mij niet, maar... Oh, dat zeg jij, dat zeg jij nu. En uh, morgen gewoon we weer werken of naar school of iets? Ja, morgen vrij. Jij? Ook onvrij. vrij. Kijk, nou, dat, is, uh, dat is beter inderdaad. En uh, nou, ja, Langzaam gaan hier dus inderdaad uh, de mensen weg. Zoals ik al vertelde, de pleinen gaan één voor één dicht. Uh, de laatste om 11 uur. En dat doen ze om te voorkomen dat er een enorme grote stroom... tegelijk naar het uh, station toe gaat. Zodat het daar ophoopt. Ja, en dan hopen ze hier dat het eigenlijk zo verloopt... zoals het tot nu toe is gedaan. Heel gemoedelijk en gezellig. Midden-Reemeyer, hier kwamen dit de straaljagers over. Bij jou ook? midden ja, er kwamen straal, straaljarigen over. Ik wil jullie waren even onverstaanbaar, want dit is het saluut vanaf het ei van alle boten die hun horen laten klinken. De blusboten van de brandweer, die doen hun werk. Die... Ja, geef ook een salut met hun waterstralen. Um, en dan op het water trommelaars en in licht. Ook dit is uw land. Zie ik van het af scherm, maar Matthijs van de Wiel zit er met zijn neus bovenop. Ik kan ook zien hoe het uh, paard er naar kijkt. Ja, nou, daar heb ik geen zit op. Sterker nog. Ik weet ook niet 100% zeker of ze het wel kunnen zien. Of ze naar binnen zijn gegaan. Uh, of dat ze nog hier buiten op het terras zijn blijven staan voor... Dit uh, eindspektakel zoals... Uh... Ja, dat moet toch gezegd worden. Aardig wat onderdelen van deze koningsvaart toch gemist hebben. Toen dat bootje zo ontzettend hard hier over dat ei voer. Er waren wat uh, activiteiten die, die ze volgens mij helemaal niet gezien hebben. Die wel alle aandacht hebben gekregen, dat hebben we gezien. Dat was uh, de sport, Epke Zonderland. En de dancemuziek uh, Armin van Buren op het einde. Terwijl ik een beetje nat wordt van uh, de brandweer die hier ook nog water uh, je hoort de toeters doven. Nautisch saluut. Dit is dan het einde van die vaartocht. Menno. Ja, het paar zag het zeker wel. Ze stonden nog buiten bij het terras met uh, alle gasten. Uh, ze gaan nu trouwens uh, naar binnen het muziekgebouw in. Maar ze stonden nog op dat uh, enorme terras uh, bij het muziekgebouw. Kon het fantastisch zien. Uh, er zullen ook ongetwijfeld uh, nog wat sproeiers over zich heen hebben gehad. Want wij zitten uh, nu toch wel een stukje verderop. En ook de ramen hier voor me zijn uh, helemaal nat. Uh, Willem-Alexander die nu een... Uh, ja, een knuffel krijgt van zijn vrienden. Want die zijn er ook. Mark de Haar zie ik in beeld. Mark de Haar is de man, de voorzitter van de Amsterdam City Swim. Het zwemmen door de kanalen afgelopen zomer. Waarbij maximaal die 2,5 kilometer aflegde van het scheepvaartmuseum naar de binnenstad. Nog meer vrienden, ook zijn vrienden uit ja, zijn Leidse tijd, is dat dan nog, zijn vanavond bij het feest aanwezig. Feest aangeboden door. Premier Mark Rutte. Vrienden worden hartelijk begroet door het uh, paar. Ze lijken een beetje verrast dat ze er zijn. Maar uh, deze vrienden zijn uh, Willem-Alexander dierbaar. Hij is. Enorm loyaal uh, wordt gezegd aan, uh, aan die vriendenclub, aan die oude club uit uh, Leiden. Wat ook weer niet zo gek is. Want ja, wie moet je als kroonprins en nu als koning nog kunnen vertrouwen in je naastomgeving? Jarenlang heeft hij al contact met, uh, met, met deze mensen. En uh, dat heeft hij vanaf zijn studententijd uh, volgehouden. Het paar naar binnen, de prinsesjes naar binnen. Uh, het feest kan beginnen in een muziekgebouw. Dan rond ik ook af, want daar mogen we echt niet bij zijn. Godzijdank heeft hij echte vrienden, denk ik dan. Toch? Zeker, hij heeft ja. zeer goede vrienden. Nog één klein dingetje. Ja, dat is toch een beetje mijn vak, eh, Margreet, eh, Robert. Eh, het hofpersoneel heeft altijd kleine onderscheidingstekentjes op de revers, Een chivre heet dat. Dat was de B van Beatrix op een, op een blauw ondergrondje. De grote van, nou zeg, vroeger een kwartje. En het viel me op dat eh, de, de, de ceremoniemeester Wim Kozijn... inmiddels ook de nieuwe had, lijkt me ook logisch, eh, met de WA erop. Klein dingetje nog, ja, voor de kenners, voor de fijne ja. Maar goed, je moet de dag toch ergens mee afsluiten. Dan op deze manier. Oh, zeker. Interessant detail hoor. Dankjewel. Uh, Lucie Ikink is hiermiddels aangeschoven, uh, want wat doet onze social media? Dat hou jij uh, helemaal in de gaten. Uh, yeah. Wat, wat vinden de mensen? Zijn we enthousiast? Het nou, zijn we, we zijn enorm enthousiast. Ontzettend. En vooral toen de, de koning en de koningin van boord gingen, spontaan. In no time werden toen ook koningsvaart, Armen van Buren en Bolero trending topic. Dan weet je dat het leeft. Ja. Leuke spontane acties, zegt Jente. Um, <lacht> iemand anders zegt, de ene van Buren ontmoet de andere van Buren. Dat zeggen trouwens heel veel mensen. Is natuurlijk een verwijzing naar uh, ja, de naam ja, die je ja, De ja, naam ja, ja, de Heel, heel atreem, he? ja, ja. ja, goed gevonden. Ja, Anneke menen dat ze ook nog een prinsesje zag meespringen. En Dennis, die denkt zelfs dat het het begin van een nieuwe tijd is, zo laten wijden de wereld even zien hoe in deze tijd een koning wordt ingehuldigd, zet hij op zijn Twitter. En ja, het koningslied is geweest. Dat is toch het moment die je wist dat zou komen en waar heel Twitter echt al de hele dag op aan het wachten is. Ja. En weet je wat? En Twitter best positief. Oh ja? Ja, zeker. Ja, ja. Willem de Visser, die zegt vergeet, vergeet die paar taalfouten. Een van de betere Nederlandstalige liedjes van de laatste jaren ja. qua melodie. En het koningslied was top. Mattie Valk zegt, kom op jongens, dit was toch fantastisch. Diana Wilder, het koningslied klonk fantastisch vanuit Ahoy. Gewoon een leuk nummer en niet zeuren. Robin Wubben, meneer Youbenk, nu ik het koningslied hoor... als afsluiter van deze historische dag, moet ik zeggen... hulde en het past perfect. En Thomas, die merkt op dat het koningslied... Eh, was je aan het koningslied aan het luisteren? En dan zegt zijn vriendin ineens, waarom is het niet gewoon... warme stampot eten in plaats van wakker stampot eten? Ik denk dan, Thomas... Zegt dat dan wat eerder. Davy Odenkerke, die zegt wat een mooie koningsvaart. Dat wil ik ook wel eens een keertje meemaken. Rick vraagt zich af of de kinderen een zwemvest aan hadden. Hadden ze niet. Jocelyn Tienstra zegt mooie koningsvaart. Wat een mooi paar. En wat zijn we toch een mooi land. Zo klein, maar zo bijzonder. En trots om een Nederlander te zijn. En heel Twitter loopt dus over van de liefde. Of zoals Johan Ter Borch zegt. Ik word helemaal enthousiast over Nederland. Heb ik nog een paar tweetjes over de vrouw in de rode jurk. Hebben ja, de voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, nee, nee, nee. nee. Oh. Achter op de boot stond namelijk oh. een, uh, een tweede, oh, de, het ja, koninklijk het. paar ja. en ook de koninklijke kindjes. Maar ook een vrouw in een rode jurk. Daar is enorm veel ophef over op Twitter. Uh, Eline zegt, uh, ja, ik vind eigenlijk dat die vrouw op de boot met rode jurk al een heel veel aandacht vraagt. Volgende keer iets neutraler. Ik weet niet of er een volgende keer komt, maar goed, ze zal het meenemen. <lacht> Maaike Trimbach, die zegt, ja, dat is eigenlijk ook wel een mooie jurk wat ze aan heeft. Steve Pang vraagt zich af of het misschien iemand is van de hofhouding. Nee, ratatata, dit is het antwoord. Het is de vrouw van burgemeester de... Ja, dat is ook een beetje logisch eigenlijk, toch? Ja, ja dat leek mij ook wel logisch, ja. maar ja, he, dat ja. wordt allemaal even geduid en gediscussieerd ja. op Twitter, en Zo ja. gaat dat. Ja. Straks weer tweet Goed, we gaan uh, even, dankjewel Luc, uh, laten we meer. We gaan naar het CS. Joris van der Kerkhof. Hier uh, loopt het zo'n beetje leeg. En hoe is het daar, bij het CS? Ja, die lopen voor een belangrijk deel uh, van jullie uh, hier naartoe. Misschien hebben ze op jullie voor het raam staan zwaaien. Hier lopen ze in ieder geval vaak uh, een microfoon in en zeggen dan... Hé, hey, NOS, NOS, mag ik een interview <laughs> geven... Um, maar dan is het vaak zo dronken dat het helemaal niet zo zinvol is om daar vragen aan te stellen. Maar aan deze mevrouw wel. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Nou zei ik net dat er heel veel jonge mensen voorbij liepen die een beetje dronken waren. Maar, ach. Nee, wij niet. <laughs> wij zijn aan... kinderen goed tegen. Ja, ja. <laughs> Waarom staan uw ogen dan de andere kant op? Ja. Heb <laughs> je een fijne dag gehad? Ja, ja. ja, we hebben het heel erg leuk gehad. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja. Het was gelukkig niet zo onwijs druk. Ik tenminste een klein beetje normaal overal lopen. Dus. Want u bent hier andere jaren ook geweest op Koninginnendag. Ja, ja. Ja. En wat is dan het grote verschil? Het was nu gewoon uh, minder, Iets, ja. minder druk eigenlijk. Ja, dat, ja. Iets minder druk. Ja, vond ik ja. ook. eigenlijk. Nou, oranje lippenstift. Ja, dat moet je toch meedoen. Ja. Oh, een roze nagellak. Ja. Minder druk, ja, maar daardoor ook... Het was eigenlijk oranje, toch? Het was het oranje? Ja, kijk, zo zit het hier oranje. Als je het in de zon houdt, maar die zon is ook alweer onder aan het gaan. Dat is wel een oranje zonnetje. <laughs> Oranje hoed hebt u mooi ook Ik heb heerlijk gewerkt. En, maar wat vond u dan het meest indrukwekkende van de dag? Ja, wij hebben gewoon een hele gezellige tent gevonden. Waar levendige muziek wordt gedraaid. En uh, waar, ook op, waar ze ook optreden, de dames. Ja, dat was echt enorm gezellig. En welke dames traden op dan? Ja, gewoon, ik denk dat het die vrouwen zijn van die bar, hè? denk ik ook wel, ja. Ja, ja. En dan ja, eigenlijk van alle festiviteiten, daar zijn jullie buiten gebleven. Is ja, dan, dan misschien een klein schermpje? Nee, we hebben niks gezien. Van oh, je zin. hebt helemaal niks gezien? <laughs> nee, heel iets van, uh, weet je, we zijn met de alleen. trein. Nee, alleen en, uh, voor terrassen en uh, terrassen eigenlijk. Ja, anders moet je overweg, weg, hè? Weet u de wanneer koningin Beatrix ermee ophoudt? Die is er al mee opgehouden. Hé, <laughs> <Hey, laughs> ja, ik ben er niet in, hè? We zijn er wel van. <laughs> Nee, die is al afgelopen. Dat is nou uh, ja. Willem-Alexander, die koning is geworden. Hoe laat moet u welke trein halen? Uh, We hebben geen idee hoe geen laat. Geen idee, nee. Geen Waar dan moet dan u naartoe? In het staat hier netjes aangegeven voor het Centraal Station. staan er borden, ingang West naar Schiphol. Leiden, dan moet u naar links denk ik, hè? Rotterdam, Haarlem, Alkmaar. En Oost gaat naar Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen. En als je de andere kant op loopt, daar staat een bord. dat is het Museumplein, daar kun je ook naartoe. Ja, en daar is het heel erg druk, want uh, André Rio staat op het punt te beginnen. Jeroen Wielaert. Uh, sterker nog, hij is al begonnen. Luister maar even mee. Koningsbal uh, ingezet, uh, André Rieu nu zelf op zijn bio met uh, een typische Grimas. Sjerp om, het is heel mooi in uh, die replica van het Rijksmuseum. Het Oranjeplein is uh, voor de gelegenheid twee Rijksmusea Rijk. Even meeluisteren nog, dan ga ik zo nog even naar het publiek. Uh, gespeeld gespeeld andere door een heel groot uh, gezelschap uh, doedelzakblazers. En je hoort nog maar een gedeelte, er zijn uh, wel zo'n 200 op het podium... ...die het uh, medley toch tegen horen geven van uh, ja, onze, grote, uh, geschiedenis, onze grote zeevadersgeschiedenis... ...uit de Gouden Eeuw met, uh, op het, in het decor... Twee van de drie masters van toen met uh, gestreken zijden. Dus ze liggen hier stil op het Oranjeplein met een uh, volle maan op de achtergrond. Mensen zijn aan het meezingen. Zijn daar de Zijn daar de heeft gewonnen. Sommigen zijn gaan staan en ze zwaaien met vlaggen. En uh, zover ik kijk hier over de rijen van de stoeltjes heen... is het allemaal weer oranje. En u heeft er een tientje voor betaald, hè, mevrouw? Ja, inderdaad. We hebben er een tientje voor betaald. Geweldig. En betaal je normaal niet voor, André? Absoluut niet. Maar ja, we zijn echte Limburgers. Dus we gaan overal naartoe, hè? En zijn daden, die zijn van André, blijven eer. groot. Blijven groot. Limburgs blijven groot. Mooi zo. Koningsbal. André Rieu weer vol op de Bio. En prachtig in het kostuum gestoken koor van dames. Ben zo de zilvervloot uit het begin van het Koningsbal. Oranje boven. Ja, wat moet je daar nou mee? Oranje boven, oranje boven, leven de koning. Ja, dat is gewoon winnen. <tie> dat wordt gewoon winnen. Dit, dit is inderdaad gewoon winnen. Ronald van der Geer bij uh, Real Madrid tegen Bruce Dortmund. Laatste melding 0-0. Grote kansen voor Real. Is er al een goal uit uitvoer Nee, het is nog steeds 0-0 na bijna 37 minuten. Maar het spelbeeld is wel een beetje veranderd. Daar waar Dortmund overlopen werd in de beginfase. En het dus al eerder gememoreerde kansen voor Real Madrid opleverde. Die overigens wel gemist werden. Is Dortmund wat beter in het spel gekomen? Heeft het eigenlijk grip op het duel gekregen? En is Madrid gewoon niet overtuigend genoeg om die aardige beginfase voor te zetten? Laten we zeggen dat Dortmund van de eerste schrik bekomen is. Daarna het eigen spel is gaan spelen. Real Madrid eigenlijk op alles afjaagt. En veel kansen zijn er ook niet meer geweest de laatste 15 minuten. Nu probeert Madrid het wel om te combineren. Om uiteindelijk natuurlijk in de buurt te komen van Cristiano Ronaldo of bij Higuain. Maar uh, geen van beide lukt. En Dortmund probeert er zo heel af en toe eens op de counter uit te komen. En is daar niet heel ongevaarlijk bij. Maar ja, heeft ook dus uh, nog niet gescoord. Spannend, dat is het zeker. Maar het spelbeeld is geheel gekanteld. Real begon heel goed. Maar die wind is inmiddels wat gaan liggen. En Dortmund heeft grip gekregen en verdedigt een 4-1 voorspel. Hier aan tafel bij NOS-verslaggever Michiel Breedsveld. In keurig pak. Ja, zeker. Want ook niet voor niks. Die heeft. de. Uh... Hele dag in een nieuwe kerk gezeten. Ja. Uh, ja. En dan denk ik, want je hebt dat gezien, dat, dat hele circus toch. Is er een moment geweest dat je ontroerd bent geweest? Ontroerd? Ja, nou ja, dat was eigenlijk het moment. En dat is het leuke. In zo'n kerk merk je ook meteen uh, hoe mensen reageren. En het gekke is, er waren ook heel veel televisieschermen. Waardoor je zowel, zeg maar, zelf kon zien wat er gebeurde... en ook allerlei andere dingen ziet. Daar uh, kunnen we zo nog wel even op terugkomen. En ook dus die details die zo'n regisseur dan laat zien... dat op het moment dat... Uh, koning Willem-Alexander uh, over zijn dochter sprak, Amalia... dat zij dat koninklijke knikje gaf. Waar meteen de hele kerk ook op reageerde. En dat is dan, dat is dan een heel mooi moment. Maar het, het, het, ik vond het een hele bevreemdende ervaring. Ja. Omdat zo tastbaar op dat moment... zeg maar, onze, Ik bedoel, tastbaarder dan dit wordt onze, onze democratie, onze staatsvorm niet. Je kunt dus letterlijk bijna voelen, zien, ruiken... Uh, de mensen die, die, uh, die dat doen. Een premier die we gekozen hebben, een parlement dat we gekozen hebben... de hoge colleges van staat die benoemd zijn... en iemand die bij geboorte dus een ambt krijgt... een man die daar zit, uh, dat serieus probeert te doen... daar een boodschap bij heeft, maar ook een mens is. Hmm. En dat maakt het gelijk zo breekbaar. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat dat mij het meest heeft gehouden. Dat het mensen zijn, het is mensenwerk. Wat wij hier samen hebben vormgegeven. Ik begreep dat er uh, van mensen die erbij waren... dat er op een bepaald moment, uh, op bepaalde momenten... een zittering een, een beetje... Oh, we moet naar... moeten naar Jeroen Wielaard even op het museumplein. Jeroen. André Rieu, die heeft net uh, gezegd dat het de laatste koning in de dag is. En toen was er een uitgebreid... beja, Béa, bedankt, bedankt. Spontaan. Uh, op het grasveld, van de stoeltjes vandaan, en André Rieu gaat nu verder. Speciaal uit Australië. Dankjewel. Jeroen, wat, uh, wat ik zei. Uh, die zittering die op een paar momenten door de, door de kerk ging die, die daadwerkelijk voelbaar was. Heb je, dat heb je nou, het mooiste was. En dat, de verschillende ministers die ik achteraf en, uh, en Kamerleden die ik achteraf nog gesproken heb, is, het, is dat mooie, dat dubbele. Dat dubbelspel tussen wat er in die kerk gebeurde uh, en dan buiten dat gejuich. Wat binnen ook weer een reactie veroorzaakte. Ja, dat en dat die, vertra wat. die vertraging ook natuurlijk vanwege dat Ja, die vertraging dat vanwege, me... vanwege dat beeld. Waardoor als een soort golf, nagolf van die, vanuit uh, uh, de dam. Uh, het gejuich en de emoties echt hoorbaar werden. Want ja, ik bedoel, in de nieuwe kerk is het natuurlijk een tamelijk formele aangelegenheid. Iedereen is het net in het net. Kledingvoorschriften, de hele ochtend al. Beveiligingsvoorschriften. Niet dat, niet zus, niet je mobiele telefoon gebruiken. Mag je applaudisseren. Is nu ook een flink aantal keer ge uh, gedaan. Mm -hmm. uh, voor Beatrix, ook zo'n moment. Uh, ja, en dan wel die emotie op de dam. En dat, ja, dat doet iets binnen. Ja. Ja, je, je, je zei net in het begin, zei je, Daar komen we zo nog wel even op terug. Dat gaan we nu doen. Uh, die paar momentjes, bijzondere momenten. Vreemde momenten die je hebt meegemaakt. Nou ja, er is dat, is statisch, dat, wat je dat statige moment van de uh, van eet. Waar zoveel om te doen is geweest. Uh, de koning legt zelf de eet af waarin hij uh, trouw belooft aan het statuut van het koninkrijk, een grondwet. En die wordt dan uh, teruggegeven door, uh, door de Kamerleden. Hè, de wederkerigheid in ons systeem. En dan staat de koning op met die 25 kilo zware, wegende inhuldigingsmantel. En dat moet dan iets plechtigs uitstralen. En op televisie, die beelden kon ik ook zien. Ziet dat er ook plechtig uit, maar iets lager zie je die handen van koning willem alexander een beetje moeilijk van ja wat moet ik ja, in met die vuist was het echt e, e, Stress. Ja, eerst, ja maar eerst zoeken van ja hoe hang ik die mantel nou handig ja, op mijn schouders dat, dat die bon dat, was dat ongemak, die ongemak dat die van dat dat ja, ja, ja dat idee had ik ook ja dat ja. ongemak en dan, ja, dan zie je toch weer ook de, de druk van zo'n ambt van al dat ceremonieel uh, terugslaan op zo iemand en dat zichtbaar worden in die handen en dan op een gegeven moment inderdaad met wat je zei die vuisten dat, dat Strak, hè, in, het, in het gelid. En daarom vond ik het ook zo mooi om vlak voordat ik hierover kon vertellen... nog even het koninklijk paar met de kinderen bij Armin van Buren te zien. En dan heb je dus op één dag traditie. En dan toch nou ja, die moderne koning die ja. ook gewoon eruit wil breken. Ja. En ja je ziet hierin ook in één dag zijn zoektocht... naar dat moderne koningschap, hoe hij dat dan voor moet geven. Het moet natuurlijk niet populair zijn, maar ook niet te ouderwets. Hij wil natuurlijk toch een breuk maken met... zoals Beatrix dat gedaan heeft, gedegen, met inhoud, met ceremonieel. En hij probeert dan toch meer de verbinding te leggen met de gewone man. Uh, ik ben de koning voor iedereen in Nederland. Dat heeft hij wel een paar keer gezegd, alle inwoners. Ja, en... Ja, ik, ik, dat heeft mij gewoon wel geraakt. Dat houden we ook bezig. En ook wel trouwens opvallend lieve woorden van zijn moeder, die dan meteen, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd, met Amalia een beetje wat woorden wisselde om ja. maar die, haar tranen niet te vrij in loop te laten. Ja, ja, ja, Had jij ja. die indruk ook? Ja, heel kenmerkend is dat voor haar, dat zij op die manier dan toch de afleiding zoekt en inderdaad uh, ja, Amalia in dit geval als bliksemafleider um, in een andere rol duikt. Niet meer de aandacht voor zichzelf, maar de aandacht richt op in dit geval ja. haar kleinkind. Dat zijn van die kleine dingen die mooi zijn uh, om mee te maken. Ja, en die geuren. Welke geuren? Bloemen. Het is één grote bloemenzee. Oh ja? Ja, ongelooflijk. Nederland Bloemland had het goed gedaan. <tijd>. Ja, ongelooflijk. En ik bedoel, ook het gekke is, ik bedoel ook voor ons, maar voor alle Kamerleden, voor echt iedereen die daar was. Uh, het was ook een beetje een, een, een, een schoolreisjesfeer bij aanvang. Binnenkomen, foto's maken van elkaar. Ja. Een soort goede bak die ze met z'n allen meemaken. Stop? Ja, dat is het gekke. En dan op het moment dat het echt begint... realiseer je je ook wel weer... het gaat wel ergens om. Of je nou voorstander bent van het Koningshuis of tegenstander. Wij hebben dit 200 jaar lang inmiddels zo gedaan. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Misschien moet het anders, misschien ook niet. Maar ondertussen vieren we die traditie wel. Ja. En op een gegeven moment zie je dat omslaan in die kerk... op het moment dat de officiële gasten binnenkomen... Ja. En, en doet en echt, wat? Dan doet het toch wat. En meer vanuit die hoedanigheid dat, dan dat mensen ineens monarchisten zijn. Of... Ja, Michel, tot slot. Uh, even over jouzelf: Is er een moment geweest dat jij even in stilte misschien daar zat... en dat je dacht, ik zit hier toch wel mooi. Het is een historisch ja. moment en ik zit hier gewoon. Kijk mij hier zitten. Ja, het mooie is, ik, ik, ik interview mensen voor mijn vak, maar vanmorgen was de eerste keer dat mijn kinderen mij interviewden. Ja. En dan netjes met ja. u, u gaat iets bijzonders meemaken ja. vandaag. Maar realiseer. Je je, u hebt, dat? Heb, je, heb ja. je het je gerealiseerd ook? Nou, nu ik erop terugkijk, begint het allemaal in te dalen. Maar het is, het, het is eigenlijk waanzinnig. Echt ja. waanzinnig. Ja. Ja. Ja. En heb je ze al gesproken? Mijn kinderen? Nee, helaas. Oh, dus het nee, het, het verslag er... komt nog. Nee, ik heb het koninklijk Paar ook nog weg zien gaan uit het koninklijk Paleis... richting uh, het IJ voor de Koningsvaart. En daar heb ik speciaal voor mijn kinderen inderdaad nog even een filmpje gemaakt. Ja, van, deze is voor jullie. Ja. Ja, mooi. Nou, gefeliciteerd met deze mooie dag. Jullie ook. Goed, we gaan naar Spanje. Ja. Want Nederlanders in Spanje maakten vandaag hun eigen feestje rondom de inhuldiging. Onze correspondent in La Marina, in het Zuidoosten van Spanje. Better, better. Hoe haal je nou Nederland een beetje deze kant op? Met uh, Duitse Bratenworst. <laughs> nee, gewoon met een uh, hele, hele, hele grote glimlach. Natuurlijk moeten we ook frikadellen hebben. Alleen die hebben we vandaag niet meegenomen. Te Nederlands. En het is hier te warm om ze niet te laten bederven. Dat willen we helemaal niet hebben. We moeten het wel gezond houden natuurlijk. Heeft u het uitjes uh, ja, klaarstaan uh, in de pan? Uitjes aan pruttelen. Had u dit nou ook niet graag in Nederland mee willen maken? Uh, nou, dit is een stukje Nederland. Dus eigenlijk, ik voel me hier wel in Nederland. Met al die mensen die uit Nederland komen en al dat oranje gebeuren. En hier schept de zon. Normaal gesproken. En het is hier een beetje warm. Het is net zo prettig dan in Nederland. Dan is de burgemeester van Amsterdam aan de beurt. La Marina wordt op grote tv-schermen dan maar gevolgd. Hoe koningin Beatrix afstand doet van de troon. Veel mensen kijken thuis... We hebben een schotel, maar er staan hier ook wat mensen die op vakantie zijn. En een enkeling heeft Nederland toch ook al wat langer verlaten. Ja, ik vind het geweldig. Ja. nu Ook nog wel ontroerend. De van wat zegt u? Het? Ontroerend. Nou, niet verdrietig, maar wel mooi. Nou, dit maak je niet zo vaak mee. Dit maak je nooit mee. Nee, inderdaad. En ik vind het wel heel fijn dat hier ook beeld is. Nee. Had u niet stiekem liever thuis dat geweest? Een klein beetje wel, maar... Dit is, ook al goed. dit is ook al goed. Koning, Koning Willem-Alexander. Kijk dus toe hoe er getekend wordt door de ministers. Ik uh, zie uh, dat Prins uh, Willem-Alexander op dit moment uh, ja, iets aan het ondertekenen is. En dat hij dan uh, het koningschap gaat overnemen. Het is wel een bijzondere dag. Het is een uh, zeker bijzondere dag, ja. En wat heb jij gedaan om er een beetje extra bijzonder uit te zien? Nou, Ik heb een, uh, uh, een oranje shirt aangetrokken. Ik heb ook even rood-wit-blauw gesminkt, Dus uh, ja... Ik zit helemaal in de stemming. Nee, ik heb geen t-shirt. Ik heb een. Uh... Begin nou iedereen te huilen. Ja, ik geloof het wel, ja. Ik tenminste wel. Hoe <lacht> komt dat? Geen idee. Ik snap er niks van. Geen idee. Toch een beetje heimwee? Ja, ik ben uh, vorige nee, twee weken geleden in Nederland geweest We het eerst sinds 12 jaar en dat deed me toch gewoon wat. Nou, echt. Ja. Ik ga weer met dat ding. Het is een beetje moeilijk. Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb nooit veel uh, gedacht van uh, Willem-Alexander. ik zie hier nou staan. Ik denk van ja, het is echt, uh, echt een koning. En voel je je dan weer een beetje meer Nederlander dan? Ja. ja. Ik heb een t-shirt. Ik heb een uh, zakdoekje nodig. <laughs> ik ga even een zakdoekie oh. hey, Ja. Dat is het Nederland gevoel. Dat raak je gewoon nooit meer kwijt. Jessica van Spengel is dat, vanuit uh, Spanje. Uh, oh, over Jeroen Spanje Wilaart? gesproken? Ja, <laughs> over Spanje gesproken. We gaan naar Jeroen. Die link die hier leg ik niet zo snel. Oh, jij wel? Nee, maar even hoe het staat met, met die voetbal. Oh, ja, ja, het voetballen, ja. Real Madrid, Dortmund, dankjewel. Dat was bijna, gentle hint. 0-0 bij rust, <laughs> ja, sorry. <laughs> ja, want uh, Jeroen Willaert staat daar dus uh, op het Oranjeplein. Uh, Museumplein, hoor, heet dat echt. Uh, Benja, bedankt. Net, André Reun is volgens mij net klaar. Maar nog veel meer optredens, toch, daar? Ja, we hebben dit net uh, André van Amsterdam Duin hier op het podium gehad. Die, dit, die, die uh, uh, zeer een zeer bekend koningslied uh, tegen bracht. Kon de geheel hier voor de nieuwe koning. En wat kon het anders zijn, beter zijn dan Willem P. Nou, dit hebben ze allemaal uh, vrolijk meegezongen. De, de verbindingen zijn uh, wel heel duidelijk. Verbindingen, daar had uh, Willem-Alessander het vandaag over. Nou, dit is de grootste verbinding die je mag maken met het volk. En nu gaat de andere uh, ook weer zelf werden. Vol op de bio. Fijn om aan Amsterdammer te zijn. Zeker uh, op een dag als vandaag. We gaan uh, hier iets verder op. De beurs van Berlaag, Mark Hamer, daar is het crisiscentrum. Crisis, hoezo crisis? Ja, precies. Ja, dus daar kan je er ook inderdaad naar kijken. Inderdaad, weinig crisis eigenlijk vandaag. Politie heeft zojuist de laatste cijfers bekendgemaakt. De cijfers tot aan 8 uur. Uh, 65 arrestaties vandaag meldt de politie. Tot 8 uur dus. Als je het vergelijkt met vorig jaar, toen de hele dag door waren er 93 arrestaties. Dat dus een stuk lager. Het gaat om uh, over nou ja, het algemeen kleine vergrijpen, zakkenrollerij. Dronkenschap. We hebben ook twee steekpartijen gehad uh, vandaag in Amsterdam. Eentje op het CS, dat hebben we ook al eerder gemeld, en eentje op de Leimaasgracht. Daar zijn diverse arrestaties bij uh, gedaan. Um, de cijfers die de politie, de schatting van de politie op dit moment, uh, vergelijkbaar met vorig jaar, en ik heb het even opgezocht: uh, ongeveer 700.000 mensen kwamen er vorig jaar naar uh, Amsterdam toe. Nu duurt ongeveer hetzelfde, of misschien wel zelfs ietsje minder, zegt de politie. Uh, rond het uh, Centraal Station loopt het op dit moment uh, allemaal goed. Het is natuurlijk net, uh, de Koningsvaart is zojuist afgelopen. Uh, en op het Museumplein, uh, nou ja, we hoorden het net al even, is het nog druk bezig. Daar is nog ruimte, zegt de politie, daar kunnen nog mensen naartoe. Uh, maar ja, de, of de vraag is of dat toch gebeurt. Uh, ondertussen, ja, stroomt de stad toch wel een langzaam aanleeg. Muziek op het Museumplein, maar muziek hier ook in de studio uh, van onze mannen van Kodiaks. En zij gaan het nummer Mississippi spelen. <tied> Should you find Die nieuwe ja, CD wordt vast een enorme hit. Klinkt wel heel klinkt treurig. Heel mooi. Klinkt wel heel treurig dat wij alleen voor jullie klappen. Maar we beeldje in dat er 2000 man hier zitten. Ja. Heb je dat goed, goed uh, uh, in de, het kader van onze serie Joris, meets Anne. Anne, jij bent op weg naar uh, Joris. Dat klinkt heel raar, maar je loopt in een groepje richting CS. Ja, dat klopt. Nou, noem het maar een groepje. Het is een hele grote groep. Echt een mensenmassa gaat richting het Centraal Station in een Amsterdam. Een beetje als de Oranjemars bij het EK, zo Ik een beetje Ja, het voelt meer als een processie... Want ook, uh, iedereen loopt gewoon heel rustig. Nog een beetje nakeuvelend over de koningsvaart die uh, is afgelopen natuurlijk. En ze hebben het ook wel slim gedaan hoor. Op punten waar, mensen, waar het gevaarlijk is dat mensen stil gaan staan hangen gewoon hele grote doeken. Zodat je niks ziet. Zodat je ook daar niet stil gaat staan. Bijvoorbeeld op die loopbrug die er is gemaakt. Uh, maar ja, mensen lopen gewoon heel rustig uh, allemaal richting uh, Centraal Station en er wordt zelfs alweer gefietst. Echt uh, Amsterdamse, je hoort wat bellen. Ga eens aan de kant, ga eens aan de kant, maar dat maakt het ook niet echt gevaarlijk. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe uh, ja, die mensenmassa... die hier dus al twintig minuten aan het lopen is, uh, bij Joris uh, terechtkomt. En of het uh, daar misschien problemen oplevert. Als ze hier terechtkomen, kunnen ze naar deze muziek luisteren. In alle rust zijn hier zes mannen aan het, aan het spelen. De drukte komt nu nog van het, van het dam, vandaar recht richting het Centraal Station. Niet zozeer van de zijkant van het van ei het vandaan. Er was even een gerucht dat de eijzijde van het, het Centraal Station weer open zou gaan. Die zijde dag gesloten geweest. Om het niet al te druk te laten zijn. Dat iedereen door elkaar heen zou lopen op het station. Dat is niet gebeurd. Die eijzijde is nog steeds afgesloten. En als ik nu naar de muzikanten loop en met de rug naar het station gaan staan, dan zie ik dat hier zo'n twintig mensen voor die muzikanten aan het, aan het dansen zijn. Oud, jong, iedereen door elkaar. En wat je ook ziet, en dat is het afgelopen half uur wel veranderd, dat er acht heren... Uh, op een paard zitten met een uh, helmpje daarop uh, aan het afwachten. Uh, en vooral in de afwachting van dat er niks fout gaat. Maar ze staan er dan toch maar. En een kwartier geleden zijn er vier ME-busjes uh, op het uh, centraal station uh, komen staan. Om, nou ja, om er maar uh, te gaan staan. En soms zorgt dat een beetje voor extra agressie bij mensen die dan voorbij komen. Dat is nu niet het geval. Want uh, deze heren maken het gewoon heel erg gezellig. Ja, klinkt ook gezellig. En dat is natuurlijk ook uh, de bedoeling. Goed, zo klinkt het uh, Centraal Station. Alles verloopt dus vooralsnog uh, soepel. En laten we hopen dat dat zo blijft. We gaan naar het uh, Museumplein. Jeroen Wielaert. Hoe staat het André daarvoor? Want ik Hazes. zei net bij uh, of, uh, dat Rieu klaar was. Maar die is nog hartstikke bezig, hè? André Hazes is terug. vertolkt door Martijn Fischer. Zwaaiende handen, zwaaiende armen, lichtjes op de tribunes, lichtjes op de stoelen voor het podium. Luister maar, Martijn Fischer als André Hazen. En zo gaan Martijn Fischer en André Rieu, samen in de voltooiing. Martijn Fischer, Zij gelooft in mij, hier op het Oranjeplein. Blije mensen, die Rieu, die kan een volk in extase brengen. Hij kan ze laten swingen. Gaat weer verder. En jullie gaan weer verder, elders in het land. Vrolijk. Vrolijke avond zo. <laughs> Jeroen heeft het naar zijn zin. Goed, in Indonesië, want daar gaan we naartoe... werd de beëdiging van Willem-Alexander op de voet gevolgd. Bijna 2000 mensen bezochten de receptie van de Nederlandse ambassade... en keken daar op een groot scherm live. Natuurlijk naar de beelden uit Nederland. Verslaggever Michel Maars was er voor ons bij. Het is receptietijd in Jakarta. Veel Nederlanders, maar ook veel Indonesiërs. De ambassadeur mag wel duizend handen schudden. Veel Nederlanders, veel Oranje, maar ook veel Indonesiërs. Vooral dames. En allemaal hebben ze iets met Nederland. Mijn moeder was Nederlandse. Ik ben getrouwd met een Japan. Hij was diplomaat, maar dat was in de jaren 31. En mijn grootvader was hofbeambte. Ik leerde leren koningin, ik zeg nog altijd koningin, Juliana paardrijden. Dus u heeft een speciale band met het koninklijk huis? Altijd gehad, ja. Maar niet zo met koningin Beatrix, jammer genoeg. Ik kom elk jaar ik vieren. Ik heb toch een speciale band met Holland, ondanks alles. Ondanks alles? Ja, maar ik ben Indonesië. Ik ben Sri uh, Suryati so ja, Praverodildo. Echt Japans, hè. Waarom ik hier vandaag hier was? Nou, omdat ik zo heel graag die kroning zou willen zien. En dan krijg ik ineens de gelegenheid dat ik hier mag komen... om dit hier op het scherm te zien. Dat vind ik magnifiek. En u heeft een speciale band met het koninklijk huis? Alle Indische mensen houden van het koninklijk huis. Die is echt waar. Ook in de oorlog, in zijn en zo. Ja hoor. zo even werd er gezegd: Koningin Beatrix verbindt mensen. Dat was het. Dat was het gewoon. Verbindt de Indische mensen met Nederland. En dat ja. voelt u ook vandaag hier? Ja, ja, ja, dat voel ik ook hier. Ja. Willem is gekroond, of gekroond, dat zeg je niet. Hij is benoemd tot koning. So en hoe, hoe vindt u dat? Geweldig. Er zijn een paar mensen die een hart hoofd in hebben dat hij het goed zou maken. Maar volgens mij gaat hij het helemaal maken. En wat nog mooier is, dat is een leuke charmante vrouw. Uit Zuid-Amerika kom ik ook vandaan, uit Suriname. Vrolijkheid en een beetje dat stijve gedoe. Dus het zal helemaal lukken. En dan het Wilhelm. De allerlaatste keer klinkt het Leven de Koningin. Gevolgd door voor de allereerste keer Leven de Koning. tot zover uh, Indonesië. Inmiddels aangeschoven hier, gewoon in Amsterdam. <laughs> Menno Reemmeijer. Hij leeft nog. Ja. En die, die komt binnen en die zegt, op het op is toch oorlog. zo ongelooflijk vies buiten. Het is en waanzinnig Ik kom gelopen van uh, richting het muziekgebouw, hè, waar, waar nu het feest is uh, van, uh, van het paar. En dan loop je hierheen. Twee dingen die opvallen. Enorme oranje stroom mensen. Uh, veel naar het station natuurlijk. Ook vanuit het muziekgebouw. Maar dan loop je hier het op. Je weet niet wat je meemaakt. Je loopt tot je, tot je knieën ongeveer door uh, de wegwerpartikelen, uh, de, de, de, de, de, de doosjes van de Hamburger Gigant. Nee, het is één grote zwijnenstal. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar de sfeer is goed, toch? Fantastisch. Think, ja, ook de hele weg. gewoon. Soms heb je dat wel eens, ook wel na voetbalwedstrijden van Oranje, heb ik dat wel gehad, dat mensen te veel hebben gedronken, wat agressief worden als je dan nou een keertje stoot. Niets, echt geen woonklank. En mensen uh, gingen gezellig pratend naar huis. Dus een ja. hele goede sfeer nog steeds. Tenminste op het stuk wat ik heb gezien. Ik weet niet hoe het op de Nieuwe Markt is. Op andere delen. Eh, toen ik hier vandaan naar het muziekgebouw ging... ben ik op een scootertje achterop bij iemand eh, ja. bij Walid. Door de hele stad gegaan. Nou, overal feest. Ja. Toch. Ja. ja. ja. Terwijl op, op het museumplein Don't Cry For Me Argentina wordt uh, ja. gespeeld. Een mooie gelegenheid om het even over Maxima te hebben. Uh, waar ze ook was... Ik weet niet hoe jij erover denkt... maar ze, ze leek wel te stralen en het lijkt wel alsof ze op twintig verschillende manieren kan stralen. Ja, ongelooflijk. Hè? Nou heeft ze ook wel, uh, uh, nou, ik zou haast zeggen, twintig verschillende toiletjes aan. Maar uh, dat geeft ook altijd weer een andere dimensie. Vanavond ook weer uh, bij uh, het muziekgebouw, tenminste met die rondvaart. Uh, zag ze er ook weer anders uit. Maar je hebt gelijk, ze kan op alle mogelijke manieren stralen It's en cool. dat is haar charme. Prachtige stemgeluid van Suzanne Erens. Don't Cry for Me, Argentina. Uh, hier aan tafel nog steeds Menno Rehmeijer. Uh, oranje gezin lijken we met z'n allen. Hè? Er, er is geen wanklank te horen bijna. Nee, nee het is ongelooflijk. Er is, was uh, gisteren een peiling uh, uitgevoerd door uh, de NOS bij uh, Ipsos, het onderzoeksbureau. Toen was Willem-Alexander alweer 10% gestegen. Ook mede door dat interview. Hij zat op 70 of 75. Ja, inmiddels 69. Hij kwam van 59. Zo 15. makkelijk gaat dat. Zo makkelijk gaat <laughs> dat. Als er morgenmeten zijn er 10% bij. Maar ja. alles is relatief, weet ik, bij het Koningshuis. Eén uitgeleide, één dommigheid en je bent er zo weer in kwijt, dus het zegt ook helemaal niks. Dat zegt de koningin, de prinses moet ik tegenwoordig zeggen... zei dat ook altijd, die trok zich niks aan van uh, ja. dat soort populariteitsonderzoeken. Maar toch... Even terug naar, uh, uh, naar Maxima, wat ik net zei. Uh, de verschillende manieren ja. van stralen... Hoeveel manieren heb jij vandaag wel niet van haar? Ja, nou, ik denk dat je met twintig een aardig end in, in de buurt zat. Uh, ik moet zeggen, um, ik, ik maak er nu zo'n drieënhalf jaar van dichtbij mee. En waar je met haar komt, kan ze dat. Uh, als het moment daar is en, en voor ieder moment... heeft ze wel weer een, een, een andere uitstraling, lijkt het wel. Maar vandaag helemaal... Uh, bij maar je de zegt, zegt de kat, ze kan dat alsof het een trucje is. Ik weet na 3,5 jaar nog steeds niet, Robert, of het een trucje is. Of dat het, ik denk, dat kan haast geen truc zijn. Want dan moet ze, moet ze alle toneelprijzen krijgen die we in Nederland ze hebben. Ze vindt het gewoon heel erg leuk, ik niet wat, dink, wat ze doet, precies, volgens mij. ze vindt het leuk. Uh, ze was vandaag aan alle kanten trots. Dat heeft ze op 15 manieren uitgestraald. En vanavond ja. kwamen er nog vijf bij. Uh, ja, nee, dat kan ze en dat komt uit zichzelf, denk ik toch. Moet de conclusie zijn voor mij toch na deze dag? Dat zit erin. Ja. Ja. De rol is op haar lijf geschreven. Dat mag je wel zeggen, ja. ja. ja, ja. ja. En, en niemand zit ook meer te zuren over het koningslied, hè? Ja. Het was, was het uh, mooi, jongens. Het was mooi en er waren alleen maar positieve reacties. Op zitten, hebben we jaar. net gehoord. Ja. Ja. Uh, het was namelijk het, het onderwerp hè, bij het koffiezetapparaat. Uh, het koningslied zingen, niet zingen, wel zingen, niet zingen. Nou ja, goed. Uiteindelijk werd het wel gezongen. Marcel Bril is de, de hoi klaar voor het Koningslied. Bent u er een beetje klaar voor? Heeft u goed Ja, nou, We zijn er zeker klaar voor. Iedereen heeft hier ook een formulier gekregen hè? met de tekst erop. Dus. Eerder was er ook al de generale repetitie van dat, uh, van dat Koningslied waar je het over had. En wat toen echt opviel was dat het enthousiasme ervan af spatte. Sommige stukken vind ik echt mooi, andere stukken vind ik wat minder. Mag ik gokken? Vindt u de rap iets minder? Ik vind inderdaad een rap iets minder. John You bank? Ja, er zullen altijd mensen zijn die het niet leuk vinden en die zingen dan niet. Bij het filmmuseum, bij I, daar uh, zal het koningspaar rond half acht gaan kijken hoe het uh, koningslied ten gehore gebracht zal worden. Amsterdam, hier zijn we! Al die koningspaar, voor u het koningslied. Ik zal straks... Ja, dat ja, was het koningslied dat dus... wel dat wel, dus, hè? Uh, dat ja, wekt... is Ja, ik vond het een heel mooi lied om mee te zingen. Ja, ze vond het iedereen een mooi lied om mee te zingen, jij ja. ja. iedereen blij. Ja. Heb jij meegezongen? Uh, nee, nee, meegegeen. Ik was aan het werken. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee. ja, ik kreeg wel de neiging, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je hebt nu zo vaak gehoord dat het bijna niet meer uit je kop te krijgen is. Ja. Opvallend moment waar iedereen het natuurlijk over gaat hebben de komende dagen... is het feit dat zij bij Armin van Buren ja. op het podium kwamen staan. Ja. Uh, ja, dat was al vast Heel erg weken bekend, toch, dat ze dat gingen doen? Nee, het was niet bekend. Nee, zeker niet. Nou, niet nee. bij jou, nee, maar wel nee. bij uh, de veiligheidsmensen. Ja, alles wat ze spontaan doet, doen, is altijd semi-spontaan. Ja. Dat, dat kan ook niet anders, met al die veiligheidseisen eromheen. Eh, het, het knap is dat ze het wel heel spontaan weten te brengen. <laughs> eh, ik denk dat Armin van Buren, Nou ja, soms word je dan van tevoren wel een beetje getipt van... Ja, dat nou, hou er rekening je mee dat. Dat zou in dit geval ook kunnen. Vast. Vast. Maar ja, wat mooi was gewoon de reacties ook van, van hun, hè, van het paar, van Willem-Alexander en Maxima, hoe ze het podium opgingen. Uh, Willem-Alexander die met zijn arm omhoog. Stond te juichen, op een gegeven moment had ik de indruk. Ja. Eh, handen schudden met Van Buren en met Charlie, geloof ik, de, de dirigent. dirigent is dat. Hè? Ja. En, uh, ja, en ook die muzikanten, die gingen helemaal, helemaal ja. uit hun plaat. Ja, het, was, het is wel weer heel leuk om ja. te zien natuurlijk. Gewoon. Of een het, het nou bedacht momentje. is of niet. Het is een ontspannen moment. Het, het is ook wel heel erg tekenend van hoe deze dag is geweest. Wat mij ook opviel is op het moment dat ze aankwamen... Uh, dat ze ontvangen werden door, door Rutte, toen de, ja. toen de vraag ja, ja, voorbij was. Ja. Ja. En dat ze toen vrienden ontvingen... Ja. En dan zou je zeggen, iedereen weet dat iedereen kijkt. Er dus staan camera's op je gericht, geef, maar elkaar, niks een, uit. geef elkaar een hand. Nee. Dat verwacht je. Dit is een het, hele werd, goeie, een, het dit, werd een ja. omhelzing, het werd een innige omhelzing. Ja, dit is een hele goede vriend van uh, Willem-Alexander. Uh, Mark Haar. Ik heb al verteld, dat is de voorzitter van de Amsterdam City Swim. Uh, ik ben hem ook wel tegengekomen op staatsbezoek, want hij zit ook in, in de olie. Uh, en ja, maar dan toch? Ja, maar ook, dat was toen ook een officiële gelegenheid... waar Willem-Alexander was. Daar zag hij hem ook gewoon in zakelijke omstandigheden. En dat was meteen een knuffel. Maar die jongens die hebben een verleden samen, want... Uh, Willem-Alexander zijn vader, Klaus had natuurlijk Parkinson... en Mark de Haar, zijn vader is ook of overleden... of nou, die heeft het in de eigen familie ook meegemaakt. En dat heeft een enorme band tussen die jongens tot stand gebracht. Ja. Goed zo. Jij bent vast ook een voetbalfan. Zullen we eens even ja, kijken hoe het wel. met de mannen... Ik ben van... heel benieuwd. Hebben ze nog een kans? Nou, Madrid moet nog wel heel veel gaan scoren. Dat Ronald van der Geer. Ja, en de tijd gaat dringen, want ja. het is nog altijd 0-0. We zijn inmiddels 10 minuten na rust. En ik heb het al gehad over het kantelen van het spel... De wind die waaide in het voordeel van Madrid in het begin van de wedstrijd. En de kansen die het ook opleverde voor de koninklijke uit de Spaanse hoofdstad. Maar ja, daarna, omdat die kansen er niet ingingen, heeft Dortmund grip gekregen op deze wedstrijd. En na rust heeft het zelfs de beste mogelijkheden gehad. Via de man die ook vier keer scoorde in de eerste wedstrijd, Robert Lewandowski. Eén keer trof hij de keeper, de andere keer snoeihard de bovenkant van de lat... En zo is Dortmund eigenlijk de partij die het spel dicteert met enige regelmaat verkeerd op de helft van Madrid. Terwijl er nu een kans zo waar komt voor de thuisploeg. Dat zou dan voor Cristiano Ronaldo moeten zijn. Maar ook in dit geval wordt er goed verdedigd door Dortmund. Dat is een 4-1 voorsprong, verdedigd uit die eerste wedstrijd. En de klok tikt alleen nog maar in het Duits voordeel. Want we spelen inmiddels bijna 57 minuten Duitse kansen en nog altijd een 0-0 stand in Madrid.